Er staan files door wegwerkzaamheden. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je 10 minuten oponthoud voor knooppunt Kooimeer. En dat komt door werkzaamheden in Alkmaar aan de Leegwaterbrug. Daardoor heb je ook 10 minuten vertraging op de A9 richting Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer. En er staat file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de Ring Alkmaar en Industrieterrein Meer heb je nog eens 25 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Two. One. Zero. Let's start the party. Mata Dat was me een knaller. Ja. Ja, een goede dus binnenkamer, dat. twee uur. Ja, zeker. Ja. Daar zijn we weer. Je ja, luistert naar... Uh, uh, hoe heet het programma ook alweer? Uh, <laughs> ja, uh, ik ben het hele programma kwijt, joh. Hoe heet het nou ook alweer? Je ja, uh, luistert naar Entertainment for You. Oh ja, zo was ah, ja. het. Ja. <laughs> dankjewel. <laughs> dankjewel voor, ja, dat je me even ja. hielp, hè. Ja, helpen, helpen. ja, dat je even hielp, Ja, Dat je even hielp, hè. ja... <laughs> hey, um, ja. We gaan eventjes naar de, ja Festival eigenlijk. Uh, ja, het nummer wat voor Nederland uitkomt. Uh, je, je hebt hem al beluisterd. Ik, ik heb hem al gehoord, ja zeker. Ja, en, uh, dus, uh, uh, ja, uh, het is even wennen, het is, <laughs> het, is, het is niet wat we zijn, niet als, van vorig jaar zeg maar. Nee, nee het, is, het is een heel rustig nummer. Hè? Ja, het is Eigen, wat een rustig uh, nummer, maar wel weer een mooi nummer. Eigenlijk een soort van Candlelight, uh, daar, daar hoort hij eigenlijk in thuis. Ja, ook weer net niet, maar ja, net wel net niet. Het ja, heel, ja, je moet hem eigenlijk even ja, horen. Ik, ik zou hem draaien in ieder geval ja, uh, is goed. Uh, in de Candlelight uh, programma. Jawel, Nou, we gaan in ieder geval eventjes luisteren.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 Ja, toen was hij ja, klaar. klaar. Ja, we hadden het er net even over. Ja, ja toch wel eigenlijk een beetje idee. Hè. Hoe we verschillen van elkaar qua gedachten over ja. dit nummer. Ja, ja jij, jij, jij gokt dat hij ergens in de, in de top 16 komt. Ja, een beetje weet je ja. onderaan. Ja, ja ik, ik heb daar een andere verwachtingen over. Ik denk dat hij toch wel bij de eerste 10 zit. Oké, okay, nou ja, dat kan, dat kan. Hij begint mij te, te, te, te rustig, zeg maar. En ja, ja het, is, het is die opbouw inderdaad. Ja. Uh, ja. Je kan er geen hoogte van krijgen. Nee, nee zeggen, zeker ja. niet. Dat begint zo laat. Wel. Maar toch denk ik dat het uh, juist uh, hoge ogen gaat uh, gaan scoren. Hey, en uh, ja, ik heb nog een, uh, een ander nummer. Ja. Waar we het straks over, al over hadden. Zeker. Uh, Beat Me. Beat Me, ja. Ja, Beat Me van uh, Davina Michel. De officieel, uh, Ja, officiële song voor de, de Formule 1 uh, Dutch Grand Prix. Zo Hier is antwoord natuurlijk uh, ja, dit jaar. 3 mei. In, in mei inderdaad. Ja. En uh, ja, ze, ze gaat het ook open allemaal met, uh, ja, met dit nummer dus. Beat me Davina Michel.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 Now come back faster Na Michel en Beat Me. Ja. Zeg het, uh, het is een heerlijk nummer. Het is een, een toepasselijk ja, nummer. Ja, dat ja, uh, past er helemaal bij. Ook qua tekst natuurlijk. Het is, uh, ja, het is niet specifiek, maar... Nee, maar als je dan het is, uh, weer de videoclip ja, erbij inderdaad de er klopt clip erbij ja. allemaal. Uh, uh, uh, ja, het past er helemaal bij in ieder geval. Dus uh, ja, ze gaat er ook mee openen. De Grand Prix mee openen, dus uh, ja. Heerlijk. Ja, ja ik... Uh, ja, nou ja, we geval. kunnen niet wachten he, eigenlijk. Ja, ja. Nee. Nou, nog even wachten op het zonnetje natuurlijk. Daarom, en temperaturen, ja. betere temperaturen. Die, kom, en, die en, komt wel. Dat in ieder geval de, de kop van de corona ingedrukt wordt. <laughs> ja. Dat we gewoon aan een flesje corona kunnen met uh, daarbij een schijfje citroen. Maar dat kan sowieso wel <laughs> hoor. <laughs> en uh, ja... Nou ja, we gaan in ieder geval ergens anders over hebben. Ja, zo is de het. muziek. Ja. Oh, en, en dan zet ik hem nog verkeerd in ook. Ik oh. nog, nou ja, het kan allemaal niet op. Het is weer feest vandaag. lucht. Ja, ik weet het niet, nergens. Vanavond. <laughs> Waar ga je heen? Laat mij niet alleen. Vanavond. Ik ben het tot 7 uur. Met de lekkere muziek en uh, zo dadelijk de drie op rij van Fred. Hei. Ja, waar ga je heen? Zullen we nog een plaatje ja, doen? Ah, gezellig, Fred. Oké, okay, doen we dan. En dat doen we met uh, ja, Nelly Nelly Sander en Tomia en niet weer. Ja, heerlijk. Zijn slagen, ja, dat moet je er ook. Uh, ja, ja, ja. dat zomerse gevoel. Heerlijk. Diese Zeit würde einmal vergehen, denn da ist sie, du sagst, du darfst mich nie mehr wiedersehen. Denn du warst nie frei für mich und doch gab ich mein Herz an dich, wenn mir dein Sach nicht gehört, du warst alles wert. Irgendwann werde ich mich sehr nach dir sehnen. mit der Zeit aber wenn ich ehrlich bin mit dir würde ich das alles wieder tun weil es einfach Liebe war Du mir nicht willst. Ik zie al je dromen voorbij komen. Toen meer niet die, Nelly, Sander. Ja, heerlijk hè, zo'n slagen. Ja. Het is, het, is, het is lekker dat je zo op een kruk op een zit, zeg maar, aan de bar. Een beetje heen en uh, weer. Ja, je geeft even een beetje een lel aan die en uh, <laughs> Dat soort dingen, weet ja. je hoor. Ja, ja wel nou, gezellig. Ja, nou, dat ja, sowieso. Hey, we gaan een uh, ja, nummer draaien van Leon Besley. En dan uh, proberen we zo nog eventjes contact te leggen met Dion. En uh, tot die tijd uh, dus eventjes. Uh, ja, Leon Besley. en elke nacht dat ik eenzaam ben. Mijn enige vriend Weet nu op waar ik dit heb verdiend Ze ging weg, kon het niet aan Hoe ik speelde met haar liefde Voor mij Ik leek het mezelf aan Dat onze liefde is doodgedaan Ze bedroeg het niet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 Zij komt niet meer terug Ik schrijf wat wil en probeer te bellen Want ik wil mijn liefde aan haar vertellen Nu kan ik alleen maar huilen in een hoekje wegschuilen En denken aan jou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 Maar ik weet Zij komt niet meer terug Oh, Maar ik weet Maar ik weet Maar ik weet Zij komt niet Meer terug Zo, dat was je dan ja. John, John Besley En elke nacht dat ik eenzaam ben We gaan uh, ja, eventjes een uh, Ander lekker nummer draaien en dat is uh, ongedwongen. Ongedwongen met Mike. Ah, je kent ze? Ja, ik denk het wel. ja. Ja? Ja? ja? ja Oké, okay. dat kan ik. Blijf er lekker bij. 106.9, 104.5. Tot kort is voor 7 uur en het voor jou. Om op te bouwen, daarom wordt hij ook gehaat En alles wat hij wou, De kon hij niet bereiken Geboren in een lichaam, je ziet de mensen kijken Ga mijn we weg, ja ik wil je niet meer zien Spring me van de brug, je hebt mijn leven niet verdiend Blijf maar uit mijn buurt, voordat je mij besmet Ik heb het niet om mensen, met de ziek gebrek Het doet je pijn, dit hoort hij elke dag Verscholen in zijn kleren, ontsnappen voor de grap Ontsnappen voor de lach, ontsnappen voor de klap Maar rennen kan hij niet, dus verwacht hij wel die trap Waar moet hij heen? Hij heeft niet eens een plek. Het donker maakt hem bang. Dan word ik net te gek. Hij voelt zich opgejaagd. Hij voelt zich vaak alleen. Zijn spiegelbeeld, zijn vriend, die huid er niets verdween En zogenaamde vrienden deden werden voor het tientje Om een week te laten zien hoe je het verdiende Nou nah, ah, maar alles ligt voor hem echt Maar de steken in zijn rug maak het lep En geen begrip, elke dag kom maar thuis Want er wordt niet eens gevraagd, gaat het wel, heb je gehuild? De vader sleutel het is te veel ben het zat, het wordt tijd dat je hard wordt We krijgen vragen van het een naar het ander oor Je moeder weet geen raad meer over jouw school Dus de jongen loopt weg en verleden door Er is geen uitweg meer, alles is een soort. Geen leven meer voor binnen en zijn vingers voelen dood Dit is de laatste dag dat iemand van hem heeft gehoord Ja. ja, dat is weer eens wat anders, toch? We ja, een, beetje, een beetje rappen bij. Ja, een beetje ja. rappen, een beetje pop. En ja. Een beetje alles door elkaar. Ja. Lopen Heel. door de blaadjes. Ja, dat is eventjes, eventjes weer wat anders. Hé, hey, um, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, lekker naar de driehobberij van Fred Heij. We proberen nog die om te bereiken, maar ja, of het gaat lukken, um, durf ik niet te beloven. Zijn, uh, zijn nieuwe single heet uh, Jouw Selfie. Oh, mijn, ja, ja, ja, ja, ja, mijn selfie? Ja, selfie. <laughs> mijn selfie, oké. Okay. Ja, waarschijnlijk heb je daar een liedje over gemaakt. Ik denk dat het voor zijn vriendin is, ik weet het ja, niet. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, ja, ja. Hm. Ah, gezellig, Fred. Zeker, we gaan naar de driehoekrij van Fred Heij. De driehoekrij van Fred Heij. Ja, we beginnen met Freddy Jackson en You Are My Lady. to say, but words sometimes get in the way, I just want to show my feelings for you, there's nothing that I'd rather do Fred hij. Weer Patrick. De drie. Ja, ja. De drie op een rij van Fred Heij. Die waren het dus ja. ja we begonnen met Freddy Jackson. En uh, You Are My Lady. Daarna Stacy Show En Love Me Like The First Time. En ja als laatste een lekkere gauw houden uit de jaren 60 uh, Darling Baby van de Elkins. Ja, totaal ik totaal, ik, alle, ik, ik alle drie is het onbekend. Alle... <laughs> Geen idee. <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit. Toen nee, ja. leren we ook weer wat van muziek, hè? Ja, ja, ja. dat is een keer wat anders, hè? ja, ja dus Euro Breakdown is ook leuk. Maar, ja, ja, dit is uh, ja, ook, ook weer bijzonder. Ja, dit is uh, ja, een ja, andere kant van... Uh, ja, ja, zeker. Hé, hey, um, ja, ik denk dat, uh, dat we maar gewoon uh, een lekker ander plaatje moeten gaan draaien. Een Nederlandstalig plaatje. Ja. ja. En weet je hoe die heet? Nou, vertel. Er komt een andere tijd. Oh. Ow. Oh. <laughs> weer een nieuw uur entertainment voor jou met Fred Heij. Oh. Zet call Zo, weer even van uh, tafels en stoelen terug Patrick? Ja, sorry. <laughs> <laughs> ja, dat was uh, dat was die dan Roots, uh, Root MC Kenny en Rocking in the Street. Ja, dat doen we eigenlijk een beetje denken aan uh, David ja. Bowie en, uh, en uh, Mick Jagger. dit is da? America, weet je wel. Oh, dit, uh, ja, ja, ja, ja, zeker. Rock, <laughs> ja De titel <laughs> dan, hè. Rocking de titel in the wel. Street, ja, ja, en ja. De rest is weer Elvis. Ja, och, ik, ik, ik ga eventjes terug naar 1991, de Nederlandstalige. En dat uh, met Koosje. Met Koos, ja. Ja, ja, ken je dat? Coach? Ken je dat nemen? Koos Werkloos? Nou ja, ja. die niet. Nou, oh. Die gaan nog iets verder terug. <laughs> maar nee, deze is van uh, 1991. Oké. Okay. En uh, Salon hiervan gelukkig dromen. Van dat album, in ieder geval. In het blanke neonlicht sta ik wat naar jouw gezichtjes Je al. Luister zachtjes hier op woorden die je zo graag hoort. Mijn slaap Maar ik durf je toch te zeggen Dat ik zoveel van je hou Wat moet ik Alleen niet zonder ja Jij die alles voor me bent Ieder haatje van me kent Liefde Wat moet ik zonder ja Jij bent de man Leem af van de droom. zelfde nog ik vroeg Waar ik ga of waar ik sta In gedachten ben je daar, liefde Een momentje zonder jou ja, Maakt me enig triest en Een Liefde ik op je heb gewacht, Die zijn voor mij nog zo waard Als ik aan je woorden denk Nu je heel dicht bij me bent Vergeet die het wachten verder man. Jij bent de mocht Om alleen maar van te dromen. Nu. Want als je loopt, voel ik hetzelfde net als toen, ik heb geen spijt, dat je bij De Want als je lacht, voel ik net als ik spijt, dat je bij me bent gekomen. Want als ja, dat zou je maar gezegd worden. Je bent er mooi om alleen maar van te dromen. <laughs> ja, ja oké. Okay. Koosjobers ja, was dat. En dat allemaal uit... Uh, ja, vervlogen jaren 1991. Ja, dan, uh, dan zat jij nog uh, je naam te schrijven aan de wc-muur, nog niet? Ja, ik denk je de pijpleiding <laughs> van mijn vader. <laughs> <laughs> Entertainer voor jullie, dat klopt. Het is zeven uur. <laughs> koos over zoals dit. En, uh, ja, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We hebben nog uh, een kleine vijf minuten. En uh, ja, we gaan een, uh, eigenlijk een, een, een plaatje draaien. Ja, uh, Ruben Annick. Ja. Eh? Ja, dat, uh, dat is. Uh, ja. Lekker nummertje is een lekker ja, nummer. Het een beetje vind... uh, Nee, Geen rap, uh, niet? Nee, het is een uh, beetje van een songwriter. Ja, oké. Okay. Ja, uh, dus. de, ja. Ik, ik, ik noem het eigenlijk een nummer wat opgenoemd wordt. Laat ik het zo zeggen. Ja. Oké, okay, nou dat kan ik ja, ook. Ja, ja, ja. <laughs> maar we gaan gewoon luisteren. Zo is het. Uh, wat heb je gedaan? Wat heb je nou gedaan? We gaan hem luisteren. Ruben en Je hebt tranen in je ogen. Ik zie ze nu pas voor het eerst. En ik wilde ze nog drogen. Maar dat hoeft ineens niet meer.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 en toch laat ik je gaan Mam, man, man, man, man Wat heb je nou gedaan Gedaan. Wat heb je gedaan? Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. <laughs> ja, wat ik wel weet is uh, ja, dat we helaas uh, ja, toch een beetje aan het eind zijn gekomen van het programma. Ja, Even helaas. Een kleine, kleine ja, anderhalve minuut, zoiets. Helaas, maar, ja. maar als je plezier hebt, gaat de tijd ook ja, hartstikke snel. Uh, dat, is, dat is altijd zo, hè? Zo is het. Maar goed, uh, niet getreurd. Uh, niet volgende week zijn we er weer, te, tenminste, ik wel. Ik weet het nog niet. Ja, ik het is we... altijd weer een verrassing. Ja, nou ja, ik wacht het af. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Ik moet de Ajax, dus ik kan niet. Ja, oh, nee, okay. ik weet het wel. Oké, okay, volgende week wel, ja. Ja. ja. Nou ja, in ieder geval. Uh, uh, ja, jij ook weer uh, bedankt voor je aanwezigheid deze avond natuurlijk. Yes, jij ook bedankt. Ja, en uh, nou ja, we zien je wel weer binnen wandelen. Jazeker, als ik je uh, heb, even, ik kom gewoon weer Ja, Prima, altijd welkom. Ik zou zeggen, ja, ja. bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, vanaf deze kant een heel goed weekend. Geniet ervan en uh, hopelijk een beetje mooi weer. Tot volgende week, groetjes. Bye bye. Doei. Goed weekend.